Wij beginnen de zogerles 289 op de pagina Resh, Gimel. Uh, de regel drie von de text von de zoger ot aramat ki van de hama kutsha brigukakh i taer migo ilana dikha ya neshi vo de ruha ubi tesh de Weet Ayer, Sitra, Achraditov de Weet Kadesh, Yoma. Oh, dat is geweldig, geweldig wat die jongens ons We hebben geleerd op de vorige les. We hebben geleerd dat bij het aanvang van Shabbat, oftewel bij de. Kido Shabbat, bij het heilige van de Shabbat, oftewel de, toen Shabbat de eerste Shabbat begonnen was, bleven nog eh, ruhim geesten die niet, die geen, waar voor wie geen lichamen nog werden geschapen. En dat, en natuurlijk, was het ook uh, ...de reden, de hoofdreden was de zonde van Adam. Ja, van de mens. En... ...Adam en Gaba, zie je. Maar dan, zeggen we, zeggen we vaak, uh, geeft men de schuld eigenlijk aan Adam... ...en niet aan Gaba. Ja, in, uh, in de... Christelijke leer Dan uh, geeft men dat Natuurlijk de schuld Aan de vrouw Ja, nee, niet aan de man Maar in, in de Joodse, ook de Joodse traditie Zelfs, geeft men dan Wel De schuld aan de man, aan Adam Want hij had moeten luisteren Naar Hashem Wat ook Zijn linker helft Zijn vrouwelijke helft hem zou suggereren. Hij had moeten eh, geloven boven het verstand en niet eh, intrappen in de, de, het gefluister, gefluister van zijn vrouwelijke kant, die Gawa heet. Die welke vrouwelijke kant... Eh, onder druk stond, oftewel, uh, verlokt werd door, die aards, uh, slang. Maar, dus, daar bleven die, en die, dan als gevolg daarvan, dacht de Citra Agra, die dus aangewakkerd werd, en versterkt werd, door versterkt werd, werd versterkt werd door die zonde van Adam. Uh, dacht zij dat zij een kans, zag zij de kans, dacht zij dat zij een kans zag om zich te, te versterken in de wereld, en zij dacht dus dat de wereld zou niet meer kunnen uh, goed, naar, de, naar de goede kant uh, Komen. En zij dacht, de wereld dus op deze manier te overheersen. Nou, uh, wij weten dat dit uh, niet het geval is geworden, want uh, anders zouden wij geen kans meer zouden hebben om correcties te doen. Dan, dan zou de wereld gedoemd zijn geweest om eh, kwaad, alleen maar kwaad te zijn, en vernietigende krachten zouden de wereld regeren, over de wereld regeren. Nou, wat wij zien dat dit niet het geval is geworden. Wij, wij zien dat de wereld werd op een of een andere manier naar het goede Getrokken, ook nieuw in deze dagen, dat wij zien uh, geweldige ellende in de wereld, wat uh, zich helder manifesteert in die tsunami van Japan. Kijk nou, het hele land staat over zijn kop. Dat in uh, Tokio, dat men ook niet... Uh, Eigenlijk mag inademen, naar buiten komen. En dat soort dingen. Of dat zien we wel. Manifestaties van het kwaad. Eigenlijk. Wat we niet zien als kwaad. Dat het, ja, het is een natuurverschijnsel, tsunami. Het is natuurlijk altijd goed te praten door. ...niet te zien, niet te willen, niet te kunnen zien de oorzaak van het ellende. Maar zien alleen maar het gevolg, want wat de natuur doet, de tsunami is het gevolg. Gevolg van iets. Waarom, niet, waarom is het uh, de eerste keer uh, eigenlijk in de, in de geschiedenis uh, van zo'n tsunami? Waarom is het zo, en waarom viel het uh, juist hier in de plek waar, uh, aan de kust van Tokyo, enzovoort, aan en de wereldstad Tokyo, enzovoort. Allemaal dat soort dingen die we zien wel, dat er wel ellende is, en toch weten we dat de wereld is gered. En ook dat is wat we zien nu in Tokyo, in Japan is ook een helpende hand van boven om de mens, eh, de mensheid, eh, tot heldere, heldere, heldere, inzicht te laten komen. En niet voor niets. Ik zeg niet dat het een straf is, maar wel om de mens verder te brengen op een mens... Uh, en het lijkt ons wel een te strenge manier om dat te doen, om op deze manier dat te doen. Maar dat is al een gevolg van het niet luisteren naar de eerste tekenen. Altijd, als hem, worden tekenen gegeven voordat men uh, tot actie komt om uh, dat soort vernietiging te uh, als gevolg te hebben om, om de ogen van de mens te doen openen. Maar men luistert niet, men kijkt niet, men blijft uh, doorgaan in op de weg van zogenaamde weg van de ontwikkeling enzovoort. Meer kerncentrales, meer kern, kerncentrales, terwijl er een andere, andere manieren zijn om aan het licht te komen aan de energie te komen. Maar men gaat op de weg die men al heeft uh, gekozen, met die gevaarlijke, uh, gevaarlijke, de weg van gevaar, de weg van uh, energieën trekken vanuit de bronnen die uh, eigenlijk uh, het de manifestatie zijn in het materiële van uh, onreine krachten. In plaats van te halen de energieën van de koschere bronnen. Een reactie van uh, in, uh, gewoon. Eigenlijk van alles kan men energie halen als men dat die het goed en verstandig aanpakt. Gewoon water, zonder radio radioactieve stoffen. Uitelijk, het woord radioactieve is op zichzelf, het, het product radioactief is op zichzelf al, ge, uh, ge, omdat het schadelijk is, levensgevaarlijk is, betekent ook in de materiële wereld ook, de krachten, manifestatie, het, ver, het materialiseren, zich materialiseren als het ware, van de krachten van de citra Agra. Kijk nou, uh, allerlei kernwapens en ook de kerncentrales zijn niets anders, alleen het bedwingen, het onderdwang te laten uh, functioneren van de producten die eigenlijk. Uh, zeer, zeer gevaarlijk zijn voor de mens. Het is, het is eigenlijk net zoals... die proberen dan de gin in een, een fles te houden. Ja, eer of laat komt die djinn naar buiten. Enzovoort. Maar dan zien wij dat de wereld... Uh, ja, ellende heeft, maar dan... Uh, wil dat niet zeggen dat er geen... dat het bestuur, God bestuur van de wereld uh, slecht is. En maar dat is dus wat we hebben geleerd. Dat het wel de manifestatie was voor de... Uh, voor het begin van de eerste sabbat was wel even de... Scheenbare zegenviering van de krachten van het kwaad. En natuurlijk is het nooit, het is altijd eh, niets verdwenen in het geestelijk. Daarna Hashem had moeten, of Hashem had iets ondernomen, natuurlijk, want hij moest het. Eh, deze, dit kwaad, of deze kwade bedoelingen van de citra agra, eh, te niet doen, te niet doen, het betekent nivellieren, eh, laten het goede overheersen over het kwade. Maar betekent dat op de achtergrond wel, die, die citra agra wel aanwezig is, want men kan niet eh, zomaar ogen dicht doen en eh, op de zonde van de mens. De mens moet wel, als die zondig moet hij wel correcties doen. Alles is gebonden aan, aan eh, de wereld. Is, de wereld is niet gemaakt om te zondigen. De wereld is gemaakt om te luisteren en, na, luisteren en doen eh, naar eh, luisteren naar en doen de wil van Hashem. Dat betekent de zich gedragen van binnen uit naar de wetten van het heelal. En dat betekent met het oog doen, met het oog om, op, op het geven en niet ontvangen. En dan ontvangt men wel maar omwille van het geven. Als men dat, als men telkens wanneer men het anders wil doen, is men gedoemd tot vallen en dan komt manifestatie daarvan van het vallen, zien we, in allerlei uh, facetten in het leven. En dat is een daarvan wat we zien ook in Japan in deze dag. Maar wat heeft dan Hashem ondernomen om deze bedoelingen, deze kwade, deze kwade bedoelingen van de Sitra Achra te boven te komen? De regel 3 van die zoger. Ot, Ramat 249. Kiwan de Aangezien de heilige gezegend is, Hij zag dat zag, Het eier, Migo, Ilana de Chaya de de Rocha, had hij opgewekt van binnen de Ilana de Chaya, van binnen de eh, boom des levens, de de Rocha, het aanblazen, het aanblazen van de geest. Ubitesh, de volgende pagina, de eerste regel, bij Ilan en ging slaan daarmee de Ilan, de andere boom, dus de boom na, euh, tegen de andere boom, dus de, de boom van, van uh, kwaad. Weet er Sitra Agra de tof en werd Daarmee dus opgewekt de kant, de andere kant, de kant van het Goede. Weet kadesh kaderschion en de dag werd de dag van Shabbat werd eh, geheiligd. Ja, dat betekent het begon al de, de, de, de dag van Shabbat. De regel 1 na de punt. De ha, berio de gofin, 2 weet aro, de, de rofin, besitra de tof ihu, bahai laila, lo besitra ach, E, kijk wat je zegt. Want het scheppen, let op, want het scheppen van lichamen, Goed, goed, horen wat je zegt ons. Want het scheppen van lichamen, weet haar de roeg en het opwekken van de geesten, de regel 2. Besitra de tof, Ihobeheilayla, komt uit de kant van het goede in deze nacht, en niet besitra Achra, en niet door de sitra agra. Niet door het onrein. Kijk nou wat Shabbat is. Kijk nou wat de nacht van Shabbat is. Kijk nou welke heel heelende kracht heeft deze nacht van het aanvallen, van het beginnen van Shabbat. En natuurlijk, een mens moet zich voorbereiden daarvoor. Om het te kunnen beleven en zich onderwerpen aan deze helende kracht. Duidelijk. We hebben geleerd, één oor bestaat in principe, één oor blikli, er is geen licht zonder kli. Dus, met andere woorden, als die helende kracht, goed, goed keten, als die helende kracht eh, zich in deze nacht, elke Shabbat nacht, zich manifesteert, vrijdagavond manifesteert. Maar een mens bereidt zich niet voor de Shabbat, betekent hij heeft geen klie om deze genezende kracht daarin in, die in zijn klie te doen manifesteren en zijn helende uitwerking te verrichten. Tijdelijk, Dus moet wel een zekere voorbereiding zijn voor de nacht van Shabbat. En nu, keren we terug, kijk nou, dat is de het veertiende voorschrift wat we leren, en dat is het laatste voorschrift eigenlijk van die, van, die, van die serie van. Uit veertien voorschriften die de zoger ons um, geeft. Ja? Veertien, ja. Niet 613, maar die veertien voorschriften die, uh, dus, de essentie hebben, essentieel zijn voor iemand die. Individueel geestelijk werk doet. Heelig. Ook andere natuurlijk zijn belangrijk. Maar al die voorschriften die... Overige voorschriften die in de Torah zijn. Eh, met het eten van matza. Met allerlei andere dingen. Van, eh, wat het allemaal is. Die zijn uit gebonden aan de tempel. Of andere dingen. Die zijn allemaal heilig, Maar die... De essentie des licht in deze veertien die wij gele hebben geleerd en nu nog aan het leren zijn. Wij keren terug naar onze oorspronkelijke pagina. Reshlamid Gimil. Hasulam. De linkerkolom, de regel zesentwintig. De referentie van de oud resch mem tet twijhonderdnegen en Kiewaan de gama koetsabrie hoe we goele, dubbelepunt. כיוון 27 שהקדוש ברוך הוא ראה את זה, היא נשיבת הרוח 28 מתוך עץ החיים שהוא זהיר ענפיין. ודפק באץ האחר, עץ האחר 29 שהוא המלחות, we niet oreer had zadag 30. We niet kadeesh had De regel 26. Kivan 27 Schakadosh, broer, aangezien de Heilige gezegend is, hij zag dat. Ja, dat. Dat uh, zich opmaken van de Sitra Agra om met zijn met haar vernietigende krachten de wereld te uh, overwinnen. Hij heeft die had die opgewekt, de het aanblazen van de roer van de geest, of van de winde, wind, hetzelfde. Nu toch, etzachayim, wat hij zegt, ons is 28, vanuit, van binnen de etzachayim, van binnen de boom des levens, en hij, hij voegde toe, welke boom des levens is, zeer aan pijn. We dafak bij etzachayim, en hij eh, sloeg tegen de andere boom, en natuurlijk slagende hier betekent, eh, uh, Welke andere boom is mal goed En ik had gezegd, de boom van kwaad. Wat ik bedoelde dan daarmee, ik had niet, uh, ik had het gezegd, de boom van kwaad. Ik bedoelde, de boom van uh, kennis van goed en kwaad. Dat bedoelde ik daarmee, toen ik het eerst vertaalde, de zoger, puur, uh, de tekst van de zoger. Ja, de boom, de andere boom, dat is de boom van goed en kwaad, oftewel de boom, de mal goed. 29 in het midden, we niet horen, had hier had En werd de andere kant, het goede goede kant, werd, ont, werd uh, opgewekt. 30. Wanneer Kadesha Jom, en de dag werd geheiligd of begon de Shabbat. 30 na de punt. Die brejata gofin. Without roet 31 rok goed, Balai haze shel shabbat. En Batsadatov, tof 32 verloop, betat Acher, en dat is geweldig, die zegt. Kibriata Gufim van het scheppen van lichamen, weet Rutarogod, er, er, en het opwekken van de geesten in deze nacht van Shabbat, geeft ons, eh, voegt hij toe. En Bazat die, die die zijn van de goede kant, in de goede kant. Wel op het zadag en niet van de andere kant, niet van de andere kant. 33. Hoort dat allemaal: dat is de zoger, dat is, de, dat is wat ons corrigeert. Dat is wat ons eh, aan onze ziel de redingskracht geeft. Goed opletten. Wat is, als wij die redingskracht krijgen, en dat is het schijnen van lichthochma. Dan, goed opletten wat ik zeg, dan, in, dan indirect, als gevolg daarvan, eh, worden wij ook genezen van elke ziekte. Ook lichamelijk. Ook eh, emotioneel. Ook psychisch. Als wij maar van die binnenste, de meest, de vierde, de innerlijke, de meest innerlijke natuur van de mens. Dat weet eraan aan die innerlijkste natuur van de mens. Als wij eh, het licht van de zoger aantrekken. En zoger, het woord zoger is schittering, betekent... Niet licht oor, licht puur. Niet uh, licht Chassadim oor Chassadim uh, puur. Maar het licht Chogma, het schijnen van het licht binnen verhult in de Chassadim, in het licht Chassadim. Alleen dat is zo. Dat is die schittering die. Uh, op een kostere manier doet een mens leven, bloeien, zich ontwikkelen naar zijn vervulling. En die geneest alles. Die geneest dan uh, eerst kom je naar de ziel van de mens. Is heelend voor de ziel. De ziel dorst ernaar. En dan ontvangt de ziel dat. En dat wordt uh, uh, in cirkels, in cirkels, cirkelvormige, circle uh, concentrische uh, golven doorgegeven ge vanuit deze. Dit epicentrum van eh, het ontvangst, van de ontvangst van, de, van de, deze reddende kracht, wordt, als, wordt eh, verder eh, verspreid naar de overige drie naturen van de mens. Dat kunnen we ook zien in, de, in het kwade, in het tsunami. Ja, er is een plaats waar, de, waar het kwaad, als het ware, waar het begint, te borrelen begint, dan te, komt in opstand in het epicentrum van tsunami. En dan verspreidt het zich verder. En hoe verder, hoe minder kracht overblijft. En dat ook verspreidt zich ook, net zoals in concentrische eh, cirkels. Uh, dat water rondom uh, het epicentrum van zo'n uh, explosie, die men tsunami noemt, zo so is het ook okay in het geestelijke binnen de mens precies dezelfde uh, positieve tsunami, opbouwende tsunami, heilende tsunami is die verspreidt zich dus, waardoor dus, deze, gehele, deze helende kracht, verspreid, kracht verspreidt zich, over alle naturen, in de mens. En dat klopt helemaal, wat ik zeg, uh, eilige en alle ziekten, worden daarmee, uh, genezen. Want die, helende tsunami die doorbreekt alle barrières die in de mens zijn. Barrières in, die hij opwerpt in, op zijn op een psychisch vlak uh, op een, op een uh, emotionele vlak en op het lichamelijke vlak. Niets kan ertegen uh, niets is opgewassen tegen deze kracht. De regel drie en dertig. Pirush de eitler naar de punt. Kiwam shurah gadosh baruchu shesurat Adin vier en dertig им а ситра ахр веш лагем кох лейт лапеш багуфи 35 баулам ашр аз имна легамры бихинат тикун 36 оде иней аз Migo 37 Ilana de Chaya, Nesiva de Heir 38 Ruha Chaim, met ook Etza Chaim. Ik wil 39 is Wenis David, Ima Etza Achr. De Aino, de volgende pagina, eerste Ha sulam de kolom, ha malchut, Hishpiela Nishivat speelde niet Weet Aar, twee sietra, achrad ditov, ba malchut, drie hatsada zijn niet ditov, de Kemoshaya, Fir, Liefnei, Ache, Deza, De Adama, Rishon. We zijn zagen Hatova, Vijf Kanai. En heel geweldig, geweldig wat die Hoede ons vertelt. Let op, de vorige pagina, Linker Kolom, Hassulam, Drie, Kel 3 en Drie gewan schraa ka doch boru an khsinte gile khexegent is hij zag sche schonat again hu im asifra achr dat het heersen het heersen van de dien het heers de wet strenge werd dus dat de Door de zonde van Adam. 34. En zij hebben. De kracht. Om. Zich in te bedden. In lichamen. In de wereld. 35. Als er aast dat dan. Zou. Volledig. Helemaal. Dan zou dan de ticoon, de correctie zou helemaal uh, weergehouden zou worden. 36 Hinei, az, zieh hier, dan, toen, i'taier megoi lana, deed hij, Hashem dus deed, op wekte wekte binnen Van binnen de Ezachaim, van binnen de boom des levens, de regel 37, heeft die opgewekt, Neshiva de Ruha, het aanblazen van de Ruha. Zie je dat? Aanblazen van de Ruha. Dat is wat zie ik. Dat is aanblazen van de Ruha kan komen van wie? kan komen van, het, van de goede kant, van de uh, kwade kant. Als een mens hier op aarde, uh, mens, de mensheid, uh, rare dingen doet, die, die is niet, wat is raar, niet overeenkomen met het operationeel systeem, met de instructie, dan gaat eigenlijk, zei eventjes mijn toevoeging, de Shiva der Uga, dan wordt de, het aanblazen, van de wind komt van de kwade kant en dan komen dat soort dingen zoals we zien: tsunami, eh, tsunamis, eh, aardbevingen, van alles, oorlogen, onrust, maar wanneer het komt eh, van de van de Neshiva de Ruacha, zoals hij zegt hier, Hashem heeft opgewekt de, het aanblazen van de wind, ruach, geest, van de kant van de boom des levens. En hij zegt ons, hier Neshiva de Ruacha Chaim, dat hij vertelt dit ons, dat hij deed opwekken het aanblazen van de van de geest des levens. toch 38 etzachim vanaf van binnen, de, van, van binnen de boom des levens. Obieters bij achra en sloeg tegen een andere boom. 39 Wanneer weg, in en maakte zijn met die andere boom nee hij legt het ons uit, de heinu, dat wil zeggen, met de malchut. Ja, malchut is de andere boom, de boom van het, uh, de kennis van goed en kwaad. De volgende pagina, de rechter, kolom de eerste regel, Asulam. Shehishpiyalane shivat aruachayim, dat hij maakte haar, gaf haar door het aan haar, gaf die aan haar door... Het, dat aanblazen van Ruachayim, van de geest, geest des levens. Weet hij, er zit dit het hoofd, en dan werd, on, werd aangewakkerd, de andere kant, de goede kant, de regel 2, de goede kant van de, van de malgoed, ja, malgoed heeft de kant van kwaad en goed, ja, de boom van kennis van goed en kwaad, daardoor werd de kant van het Goede in de Malchut. Uh, Aangewakkerd. Uh, aan We schoen niet maar er. Van Malchut. Hadzada. En weer. Werd opgewerkt in de Malchut. De tweede kant. de hart tweede kant. De kant van het Goede. De regel 3 In het midden. De aino. Kmoosha aia. Liefne De Dat wil zeggen. Net zoals het was, de regel 4, voor de zonde van de eerste mens. Was zo in de essentie, zoals, zoals het was, de, het bestuur, zo so, uh, zag je, had of dat als een mens waardig is, dan is het goed, dan manifesteert zich het goede aan hem kanal zoals boven gezegd. 5 na de punt. Weet kadesh yoma we nimshaka kdushat ha-shabbat Ba'ulam. en weet kadesh yoma en de dag werd de shabbat de dag werd letterlijk gehele. En hij verklart ons: Wenim Ve Shahag Dusha, Hashabad Baulam, en het he he, heilige van de Shabbat werd aangetrokken naar de wereld. De regel zes: Kom maar. Shafalpi Shamishurat Aya Aja Zeefen Kochli Sitra Achra, Litla Beesh Bagoufin. Asaka, dus barugul, het op, liefnim, de Rachel, ach misjurat, een, klalbe, pagam, nijken, shasada, maar vazon, shemetsa, haïm, vetsa, dat, tof, de Rachel, tien, niet zavguya, hat, klapei, achet, we hemshiku, elf, mochin. De Shabbat Boulam en nu kijk ge, ge, ge, goed, geweldig wat die nu ons nu vertelt. Want eh, volgens de. Eh, naar de wet, ja, dus volgens de. Hashem is er rechtvaardig, ja. Hij eh, kan niet comedy spelen, kan niet dan alles in de wereld, de mens van beneden eh, draagt bij, bij het. Uh, overwinnen van de Citra-Achre, ja, dan wat kan het gebeuren? Hashem kan niet. Ten aanzien van Hashem, van boven gezien, is alles uh, perfect. Maar vanaf, van, uh, van de, vanuit de perspectief van de Lachre het, wordt het kwaad, manifesteert zich kwaad, duidelijk. Want de Citra-Achre is ook ingesteld om uh, als feedback te dienen tussen mens, en het operationeel systeem van Hashem. En als een mens zich eh, slecht doet, dan wordt het slecht, dan gaat hij dat slecht ervaren, als hij verdient, dan wordt het goed. Dus in dit geval, goed opletten, voor het aanvallen, voor het komen van Shabbat, voor het beginnen van Shabbat, eigenlijk de mens heeft gevallen, en daarom de Sitra Achra, ging zich uh, versterken. En dat is allemaal volgens de wet. Duidelijk, binnen de normen, binnen de wet. Rechtvaardig. Ja, uh, recht, op oh, rechtvaardige manier. Ja, naar de wetten, volgens de wet. Dan kijk nou wat je zegt ons. Wat kon, hoe kon dan een mens, hoe kon dan Hashem, Hu, de heilige, gezegende zee, hoe kon hij dan ingrijpen, als het allemaal binnen de wet, zo heeft hij de wereld geschapen, ja als, het, als een mens waardig is dan is het goed, nee dan is het kwaad dan ook de sitra agra wordt uh, gaat regeren hoe, wat heeft, hoe, Hashem heeft dat opgelost, ja maar hij kon niet uh, inmengen in, in zich in dat en anders om zijn wetten dan aan toe te passen maar kijk nou wat hij zegt ons klom maar dat wil zeggen. Schaaf al pishamishorad ad-din dat ondanks het feit dat binnen de wet, binnen de, zoals de wet, uh, uh, dus binnen de wet, binnen de, de, de wet, was het de kracht, de sitra achra, had de kracht om zich in te beden in het lichaam. Ja, om de mens heeft gevallen. Asa, kadosh bergur, lefniemishorad ad-din, let op. Deed Hakadoos de Heilige Gezegende, zei dus uh, deed uh, buiten de mate van de wet. Dus ging de mate van de wet te boven, boven de mate van de wet. Dus eigenlijk door de wet uh, moest Citra Agra de kracht uh, overnemen. ...omdat de mens heeft gefaald. ...ja, omdat die sidrager dient als... ...feedback tussen mensen en de, de Hashem. En toch, dat... ...voor dat Shabbat, bij het vallen van Shabbat... ...Hashem deed het boven... ...deze uh, wetmatigheid. De regel 8. Dus ging boven deze wetmatigheid. Verloor Hijzgiyach, let op, en helemaal had niet gekeken naar de beschadiging die die veroorzaakte, die maakte letterlijk dat de eerste mens de regel negen. We zoon en hoe goed goed kijken wat zegt en de zoon die welke zoon zijn Etsachayim de boom de slaven en de boom van, ken, van, wij, van, van de kennis van goed. Zie je dat? Want dat heeft je aangewakkerd. De boom dus van goed. Van de kennis van goed. Want dat is de tweede punt van de mal goed. Dan deze twee goed opletten. wie uh, Maakte ze ook de boom des levens. Oftewel ze hier aan Met die tweede punt van de malchut, de punt van het goede in de malchut. Van de kennis van het hude. Nisdavgou jachat die twee makte samen zivuger kilifne jachet, so voor de zonde. Was? Weim shichu elf kadushat amoch in de Yom HaShabbat en ze trokken het heilige van de morgen aan van de dag van Shabbat. Ze trokken in de wereld het heilige van de morgen van de dag van Shabbat. De morgen van Shabbat trokken ze aan. We zijn dat twaalf shamro shamro 13. Shaor, Sheshimesh, Bashesh, Temei, 14. Loni, Rak, Leachar, Shabbat. Oh, kijk nou eens. En dat is wat gezegd was in de zoger Breshid. We zullen dat bij leren nog, want volgende in het tweede boek van Breshid. Want zo so nog even bij Zatashem zullen we beginnen. De zoger Breschid. De Zogar van het uh, eerste boek in het begin. Breschid alef. Dat is, da en dat, wat, dat is wat hij zegt. Dat is geschreven in Breschid Bet. Ook daar zullen we komen bij Zadda Maar dan zegt hij ons. En dat is de essent essentie van zoals het gezegd werd in dat zoger Breschid Bet. En geeft referentie. Waar het. Regel 13. Dat het licht dat diende of zich voordeed. Bashesht mei brichit gedurende zes dagen van de scheppingstaat. 14. Werd verhuld, werd verstopt alleen maar na de Shabbat. Kijk nou hoe geweldig wat je ons nu vertelt, dat ook dus eigenlijk eh, ondanks de zonde van Adam werd de, dat eh, licht, het de, de, de, de primair licht van de schepping van de wereld, werd wel eh, in stand gehouden tot na de eerste shabbat Fertien na de punt, Validei Peulazo Faeftien Shunimshah Iyoma-shabbat Baulam nietbatla Zamamad Asitra-achra Lid la beche baguffin, scherbne adam, ou la mosée. Zeventien. Wen bli guffin. Waar ideeën door deze verrichting? 15. Shanim Shach Joma Shabbat Boulam, dat de dag van Shabbat werd aangetrokken, aangetrokken naar de wereld. Niet batla werd opgeheven, Zamamamata Sithra Achra. Zamamamata is, uh, de, de, de, kan je zeggen, de bedoeling, qua de bedoeling van de Sitra Achra. Om de regel 16, om zich in te bedden in lichamen van de mensen in deze wereld. De regel 17. En zij bleven in het aspect van de geesten zonder lichamen. Kijk nou wat het allemaal geworden is. Natuurlijk, de mens heeft gefaald, maar. En dan daardoor wilden de geesten die van de Sitra Achra zich inbedden in lichamen van de mensen van deze wereld. Van Adam en zijn zonen. En dan voor altijd voor eeuwig blijven eh, in de mens eh, regeren over de mens. Maar Hashem heeft het verhinderd, ziet het, omdat het licht en het licht van... Eh, de, het primaire licht bleef schijnen tot en met Shabbat. En door deze handeling dus werd dat vermeden. En dan die geesten die bleven dus onreine geesten, zie je dat? Die bleven uh, in het aspect, bleven zonder lichaam. En geweldig, kijk nou, wat hebben wij dan door deze handeling? ha lasot en daarom kon de mens t te doen. Daarom kon de mens doen één keer. Dus daarom heeft de mens ook dus de één keer mogelijk de altijd... Uh, kan terugkeren naar Hashem, omdat dat uh, niets verdwijnt in het geestelijk. En wat Hashem deed op de eerste Shabbat, blijft altijd ingeankerd ook in de mens, in de schepping. En dat als een mens kiest daarvoor, dan uh, wordt veroorzaakt hij net zoals Hashem dat deed bij het aanblazen van de uh, geest van het goede, dat hij de mens dan veroorzaakt daarmee de zivoek tussen het shaim, tussen de boom des levens en de. Boom van de kennis van het goede. De tweede punt van die malgoed. Mal, de, de punt van het, de kennis van het goede. En dat is, dat is het daardoor, dat is dat product eigenlijk van die tshuwa, van de inkeer. En daardoor de mens uh, verbindt zich weer, komt in overeenstemming overeenkomst uh, met, die, met het operationeel systeem van het heelal en dan verdient die het goede.